Twee uur Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Vakbond De Unie vindt dat er in de politiek te weinig aandacht is voor werkloosheid. Volgens de bond moet er een deltaplan komen om de werkloosheid aan te pakken. De afgelopen maand zijn tussen de 6.000 en 8.000 mensen hun baan kwijtgeraakt. Volgens de vakbond komt daar voorlopig geen einde aan. De Unie wil dat premier Rutte ook aandacht heeft voor de kleine ontslagen. Ontslagen op kleine schaal die bij de betrokkenen net zoveel leed veroorzaken. Eén op de drie gemeenteraadsleden heeft vanwege zijn functie... wel eens te maken gehad met agressie of geweld. Dat meldt Nieuwsuur na een peiling onder ruim 2000 raadsleden. Uitschelden, bedreigen, en discriminatie komen het meest voor. Van de belaagde politici heeft minstens één op de tien overwogen om met het raadswerk te stoppen. Amsterdammers mogen hun huis onder bepaalde voorwaarden weer voor korte tijd verhuren aan toeristen, ook via sites als het Amerikaanse Airbnb. Een particuliere woning mag alleen aan toeristen worden verhuurd als het incidenteel gebeurt en de woningcorporatie of de vereniging van eigenaren toestemming hebben gegeven. Ook mag de verhuur niet leiden tot onveiligheid, geluidsoverlast of andere klachten. De Vriendenloterij heeft vorig jaar bijna 49 miljoen euro geschonken aan maatschappelijke initiatieven die zich richten op de gezondheid en het welzijn van Nederlanders. Dat is 500.000 euro meer dan het jaar ervoor. Onder de goede doelen vallen onder meer KWF-kankerbestrijding, Alzheimer Nederland en Jantje Beton. Vorig jaar ontving een aantal doelen ook een donatie voor een extra project. Facebook voegt in de Verenigde Staten zo'n 50 genderopties toe. Gebruikers kunnen op hun profiel onder andere aangeven dat ze androgym, interseksueel, biseksueel of transseksueel zijn. Ook blijft het mogelijk om de geslachtsidentiteit geheim te houden. Facebook gaat de opties ook elders in de wereld toevoegen. Het weer, het is vrijwel droog en het klaart op. Het koelt af tot een graad of twee, overdag eerst zon en zeven of acht graden. In de avond opnieuw regen, vooral in het westen. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. Max. Zister, Nachtzuster met Dion. Ik heb overwogen om het vannacht gewoon helemaal anders te doen om het vannacht gewoon helemaal om te gooien. En niet omdat de winterspelen bezig zijn... en niet omdat het officieel Valentijnsdag is. Maar er is een stepperslurfhondje geboren in Blijdorp. En op een of andere manier gaf dat me zo'n goed gevoel... dat ik dacht, we geven gewoon eventjes alles op en we doen vier uur lang over het steppersleurfhondje. Maar ja, als je dan in de praktijk denkt, waar moet het dan vier uur over gaan... kom je met problemen en eigenlijk is de formule zoals we dat altijd doen... eigenlijk de allerbeste. En die formule is als volgt. Jij belt met een vraag... Wat je je ook maar afvraagt naar 0800-1121... en dan zijn er een heleboel mensen toch nog wakker die luisteren naar Radio 1. En daartussen zitten altijd mensen die verstand hebben van het onderwerp... waar jij een vraag over hebt. Dus 0800-1121 of nachtzuster, apenstaatjeomropmax.nl, dat kan ook. Of even twitteren via het nachtzuster. Of uh, kijken op de chat, vinden we leuk. Omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. Facebook.com slash nachtzuster, dat werkt ook. Maar het draait natuurlijk allemaal om dat ene telefoonnummer 0800 1121.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 Nachtjester Wat ben ik zonder al je zorgen Nachtjester Haal ik de morgen Nachtjester doe iets aan de pijn Ik lig hier te beven en Zweten, visie in de koets en wel: Zuster, zeg maar, blijf ik wel in leven? Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nacht, zusten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, zusten, brand van binnen. Nacht, sister. doe iets aan het pijn. Nachtzusten, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht al ik de morgen je Wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, hallo, ik de morgen. Nachtzuster, ik aan niet bij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 Nachtjes. Nachtjes. Nachtjes. Nacht Nachtzuster heet het liedje. En het liedje is van Doe maar. Uh, 0800 1121 is het nummer dat je kunt gebruiken om een vraag te stellen. of zo dadelijk ook een antwoord te geven. Zit te kijken, maar Geen valentijskaartjes hier, hoor. Het is echt heel verdrietig, maar helemaal niets, echt. Ik had nog een grote tas meegenomen. Ik denk. Goed, maar dan gaat het ook niet over. Het gaat over vragen en antwoorden. 0800 1121 Hallo met wie? Hallo. Hallo. Met wie spreek oh, ik? Oh, ja, ik dus. Ja, ik? Ah, ja, met Bert. Hé hey Bert. Ja, Bert uit Den Bosch. Dag Bert uit Den Bosch, zeg het eens. Hallo. Ja, oh ja. Ja. Uh, nou, mijn, uh, er kwam een vraagje op toen, je dat, uh, toen, toen het programma begon eigenlijk. Gewoon oh, zo. meteen toen al, ja. Uh, ja, ik had, die vraag had ik eigenlijk niet, maar toen dacht ik in één keer van... wat is nou in hemelsnaam een stepperslurfhondje dan? Ja, nou, ik ben blij dat jij het zegt, Bertha ten Bos. Oh. Nee, ja, ik heb de foto's wat? gezien en toen zag ik de foto's. Toen dacht ik, ja, dat lijkt me is een typisch geval van een uh, stepperslurfhondje. Oh. Maar dat was wel voor de allereerste keer in mijn leven... dat ik een stepperslurfhondje zag. Ja, ja. het is ook een hondje. Dus, nou, ja. Ja, ja, ja. Als je dat dan zegt, zo. dan? Ik, eh, ik, nee, het, het ziet er niet uit als een hondje, moet ik eerlijk zeggen. Het ah. doet, het doet meer ik... denken aan een soort uh, buidelratje. Oh. Of een ratje ja. misschien gewoon, maar dan met een slurfje. Oh, ja. Nou. Fascinerend, hè? Dat is al heel... Ja, nogal, ja. En dit, dit, dit oh, is, uh, Dat ziek, is echt ja. alles wat ik weet van het steppersleurfhondje. Maar dat, en dat er dus in, in Diergaarde Blijdorp eentje is geboren. Gisteren inmiddels dan alweer. Oké, okay, ja. Oh, yeah. Ah ja. Maar, dat, ja, maar dat, maakte, dat was dus wel een reden om, dat je, om te twijfelen om daar dan vier uur aan te besteden. Of? Ja, ik zag... Ja, dat het... Bij mij misschien ook wel hoor, want dat klinkt wel heel interessant. Nee maar, wel. nee, maar voel je het ook? Voel je, voel je alleen... Ik, het, ja, die naam alleen al. Precies, een je, al? Ja. Nou, zie je. Ik kan er eigenlijk gewoon niet over ophouden. Nee, nou ja, daarom denk ik, stel die vraag, dan kunnen we nog even doorgaan. Dan kunnen we nog even door over het stepperslurfhondje. En daar ben ik erg blij om. Dus als ja. iemand even door kan geven wat een hondje is. En, uh, ja, maar we, jou. aan de andere kant, Bert, we nemen een risico, hè? Ja, want, uh, ja, nou, ja dat dat een soort uh, loop wordt of zo. Nou, dat niet, maar oh. wat nou als het eigenlijk gevaarlijke krengen zijn die uh, bijten? Oh. Weet je, het is net... Oh. net ken je de stokstaartjes? Ja. Dat ja, dit... ja, ja, ja. ja daar is zo'n serie van hem, van zo'n familie die ze volgen. De familie stokstaartjes, ja? Ja, ja. Echt waar, waar? Ja, die hebben dan wel... Zo <laughs> in Afrika ergens, en hebben dan Ja, in die serie, maar dan hebben ze zo'n dikke Ach. zender om hun nek. En dan... Ach. Dat ziet er wel een ja. Nee, maar Die zien er wel heel interessant uit, maar bijten bijt die dan? Ja, dat schijnt een hele gemene beest. Ja, het, het spijt me, want ik laat nu de wereld instorten van andere mensen... zoals dat bij mij ooit gebeurd is... Want het stokstaartje was altijd samen met de pingwing... toch het hoogtepunt van mijn dierentuinbezoekjes. Mm -hmm. Omdat het, ook het voelde zo ja. dichtbij, weet je. Zo'n zandbak met van die beestjes die dan zo... Ach, eigenlijk ja, volgens ja, mij ja. gewoon op hun achterpootje staan. Want ik ja. dacht vroeger dat ze op hun staartje stonden. Mm -hmm. Maar goed, het, ah, de, ah, de stokstaartjes... Ah, de stok, maar geen, ja. die, dan moet je niet in de buurt komen. want Die kluiven gewoon het vlees van je vingers af. Ja, ja, ja. Ik waarschuw je maar ja, even. Ik, mensen vinden ze vaak, ik denk dat mensen ze vaak interessant vinden... omdat ze een beetje, uh, een beetje iets herkennen in, in die dieren. Dat dus mensen met Die zijn ook een beetje zo familiair en zo. En die hebben ook uh, zo'n soort uh, menselijk gedrag of zo. Pingwings zijn niet familiair, of... ja? Jawel. Oh. Jawel, die vrouwtjes, heb je dat dan niet gezien? Die ja, nee, van die nee. Ja, ik heb, ik, die, gaan, die vrouwtjes die gaan naar zee en dan gaan ze vis halen... en dan zoeken ze hun mannetje weer op. En er geen ander mannetje, nee, alleen die... Nee. En hun jong, en dat is wel. Maar ja, ik denk dat ja, misschien is dat ook wel een beetje dat wat wij kennen. Dat jij denkt, mijn vrouw gaat ook wel eens zelf... naar de supermarkt en dan komt ze ook weer terug. Ja, <laughs> ja. ja maar ondertussen Met zijn Met ook rondzakken gewoon. Mensen, <laughs> mensen zijn gewoon ook rondzakken. Dat, <laughs> dat is, dat is, dat is eigenlijk. Af, hoor. Maar goed, dan is daar gelukkig dus het steppersleurvondje. Ja, oh ja, dat weten we nog niet. Nee. En ah. tot nu toe ja. maakt het een hoop goed. Het steppersleurhondje. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben benieuwd. Maar ja, goed, dan komt er straks Goh. iemand die zegt: Nou, een steppersleurhondje eet voornamelijk jonge katjes. Ja, en dan, <lacht> dan zitten we weer. Maar goed, de, als iemand even uitzoekt hoe het zit met het Dank 0801121. Dankjewel, ja. Bert. Oké, okay, graag gedaan. Dag. Goeie Nou, ik zeg Dag. Dag. Uh, meneer Van Beek. Dag nacht zuster. Een dag meneer Van Beek. Ja, de man van het zout. Ah, de man van het zout. Ja, uh, ik heb een tuin. Een tuin? En dan heb je drie weken een muis in huis gehad. Je, ja, een muis. Nou, ja. een muis in huis gehad. Muis en ik kan je die het niet drinken, hier in huis. Ja. Maar hoeft een muis niet te drinken? Want gedurende de tijd dat deze muis bij, bij u logeerde... heeft hij niets uh, Helemaal besteld. Niks. Helemaal niks. Nee. Die, die, die kroop achter de kachel en zo weet je wel. En die liep ja. eens een keer rond zo achter. Maar ze gingen niet gedronken. Nee. Of een muis te drinken. Maar meneer van Beek, weet u 100 zeker... Dat, dat, dat, dat de muis niet stiekem, als u even niet keek... Nee, nee, nee. In het nee, nee, Aarrecht. Nee, nee, nee. nee, want het was maar een vuil muisje, hoor. Ja. Ik heb niet hoog springen. Dus als, als 10 centimeter. Nou, ik zou een veldmuisje niet onderschatten hoor. Ja, nee, maar hij kon niet aan het drinken lang. Oké, okay, dus hij kon niet bij het water. Hij is drie weken in huis geweest. Ik kan het natuurlijk mis hebben. Ja. Maar ik wil van de luisteraars wel eens weten of dat kan. Ja. Hoe lang hem even naam. Hoe lang duurt het eigenlijk voordat een, uh, voordat een veldmuis uitdroogt? Juist. Ja. Ja. Nou, dat, uh, dat moet lukken. Ik, ik hoop dat ik het antwoord krijg. Maar, maar meneer Van Beek, kijk, u ja. begon... Ik heb een tuin, dus ik begrijp dat de muis uit de tuin kwam. Ja, want en, als je een tuin hebt... dan heb je eerder kans op muizen in huis... als dat je op een flat wordt natuurlijk. Dat is logisch. Ja, want... Ja. En als je dan vogels hebt... Want een muis kan dan... niet bij de liftknop. Nee, nee. Nee. Nee. Nee, nee ik, maar mijn kraan zit hoog genoeg... En dat ja. zijn allemaal gladde, gladde deurtjes, de kan hij niet aan. Nee, dat schiet niet op. Maar als je eenmaal een tuin hebt, dan is de muis niet ver. Ja, ja, ja. want dan heb je eerder koud. De muis natuurlijk, hè? dat is maar, logisch. Maar hij was binnen en dacht u toen, ik doe de deur dicht, dan moet hij binnen blijven? Of kreeg u hem niet te pakken? Ja, of nee, maar het... hij heeft drie weken hier gezeten, hij heeft drie weken rondgelopen hier. Ja. Want het gebeurt elk jaar, hoor, dat ik een muis in huis heb en, uh, en zo. O, wel ooit twee, hoor. In het hoogseizoen. Dat is geen probleem. Hoor. Nee, gezellig. Maar nou ja. wil ik vragen of een muis nog te drinken. Ja, dat is misschien handig om te weten. Maar, dat is handig om te weten. Maar stel nu dat... En dat wil ik graag weten. Maar stel nu dat iemand zegt, ja, maar muizen moeten eigenlijk echt wel drinken... want anders dan, dan als met vochttekort en uitdroging... zet u dan een schoteltje water neer. Nee, hoor. Nee? Nee, nee, nee. Dus voor nee, nee. de muis maakt het niks nee. uit? Nee. Nee, nee, nee. geen schoentje water, want hij heeft drie weken hier rondgelopen. Ja, dus maar hij redt het ook het wel zonder. Oké. Okay. Goed, nou 0800-1121, als je weet of een muis ook moet en wil drinken. Bedankt, meneer Van Beek. Dank wel. Dag. Dag. 0801121 is dus het nummer dat je kunt gebruiken voor uh, antwoorden op het uh, steppersleufhondje en de dronken muis. Of uh, nieuwe vragen. Dat kan natuurlijk ook. Ad. Ja. ja. Ad. Ad. Ja. Wat die muis betreft, ik had er ook een in huis, maar ze kunnen mooi klimmen. Ze komen op het, aanrecht het, het is, is Ik de... weet niet wat het is vanavond. Het is behalve Valentijnsdag, is het ook non-articulatiedag. U moet alle letters uitspreken, anders kan ik het niet verstaan. Oh, nou dan. <lacht> ja. ja. De muis. Ja, zijn beter? Ja, veel beter. Nou, het, eh, ik, zeg, ik heb ook een muis in huis gehad, maar die kunnen mooi klimmen, hoor. Die komt wel mooi op het aanrecht. Ja, dat dus dan dacht ik die ook uit al. De waterbak. Dat zal het zijn en dan stiekem, hè? Ja, ja. Maar ik heb wat te pakken gekregen, want ik had een val gezet, dus ah, in drie weken. Maar wel een muisvriendelijke val natuurlijk. Ja, was in één keer dood. Pad. Nou, oh, gosje. Dat, dat wou ik niet vertellen. Nee. Ik zit al heel lang met de vraag. Ja. Er wordt van alles gedaan om geld binnen te halen voor bestrijding. Van ernstige ziektes. Eh, er worden bergen op gefietst... er worden miljoenen binnengehaald, er worden nieuwe ziekenhuizen gebouwd. Maar er zijn 750.000 mensen die vegetariër zijn, waar ja. ik ook al 25 jaar toe behoor, ja. waar minder ziektes voorkomen omdat ze gezond leven. Mm -hmm. En dat die groep nooit onderzocht wordt. Bijvoorbeeld voor hoeveel patiënten hebben die kanker of hebben die hartproblemen. Ik weet dat er minder hartproblemen zijn. Ik weet dat er weinig cholesterol is. En hoge bloeddruk bij mensen die vegetariërs zijn. Mm. Maar ik hoor nooit wat over die groep wat onderzoek betreft. Oké. Okay. En daarom vraag ik, kan iemand mij daarom antwoord vinden waarom deze groep gepasseerd wordt? Oké. Okay. Want is zo slim, ben ik nou ook weer niet dat ik het eens ben die op die achterkomt. Nee, maar, maar uh, het is dus, de vraag is niet: zijn vegetariërs over het algemeen gezonder dan uh, vleeseters? Maar de dat vraag is: vanzeker. waarom wordt daar niet onderzoek naar gedaan? Juist. Ja. Je hoort er nooit wat over. Hmm. En misschien is er een, een arts of een wetenschapper die niet slaapt en die daar een antwoord op kan geven. Ja, dat zou kunnen. Uh, het kan natuurlijk zijn dat het een. Uh, dat het een actie is van de vleesindustrie. Dat het absoluut stilgehouden moet, moet worden. Nou, daar dat heb het... ik ook aan gedacht. De ja. vleesindustrie eh, brengt eh, vreselijk veel geld binnen. En al die, die, die vleeswarenindustries... Nou, ik eet daar niets van. Dus ik, eh, ik hou het gewoon bij het natuurlijke. Ja. Een eitje, kaasje en noem maar op. Er is genoeg lekkers. Maar het gaat erom dat die onderzoeken... wat dus cholesterol betreft, een hoge bloeddruk, dat weet ik, er komt min, veel minder voor. Mm -hmm. En ook hartproblemen heb ik ook eens een keer vernomen dat er veel minder voorkomt, maar zoals kanker. En ja, en je hebt nog zoveel andere ziektes, nieuwe ziektes, die waar je de laatste ontzettend veel voor hoort. En dan wil ik gewoon wel eens graag weten... of iemand daar mijn antwoord op kan geven. Heb het niet gedaan wordt. Maar ik, ik, kijk, ik, ik begrijp wel dat het, uh, dat het zielig ja. is voor dieren en dergelijke... maar ik hoor jou zeggen, Ad, uh, ik eet natuurlijk. Maar, maar ja. een dier eten is toch heel natuurlijk? We zijn toch ooit begonnen met een mammoet eten? Nou, daar geloof ik niet van, hoor. Oh. <lacht> nee. We aten helemaal nee. geen mammoet. Ik, ik, ik, ik, ik geloof dat, het, uh, dat we gewoon begonnen zijn met hetgeen wat we makkelijk konden pakken. En mm. iets wat misschien in het verleden niet harder loopt als wij, dat we dat konden eten. Maar alles wat harder liep dan wij, want we hadden toen nog geen wapens. Die konden we niet eten. Dus, dus ik denk dat we gewoon uh, toch wel met uh, groenvoer begonnen zijn. Oh, oké. Okay. Nou ja, dat, dat, dat, uh, ja dat, dat zou natuurlijk kunnen. Dus uh, nee. onderzoek naar de gezondheid, de relatieve gezondheid van vegetariërs. Waarom is dat er niet? Ik doe mijn best, uh, Ad. Oké, okay, hartelijk ja? dank. Uh, en bedankt voor de Dag. vraag. Hè. Dag, Dag. Dag. Dag. 0800-1121. I would do anything for love I'd run right into hell and back I would do anything for love I'll never lie to you and that's a fact But I'll never forget I would do anything for love Oh, I would do anything for love I would do anything for love But I won't do that huh. No, I won't do that Some days it don't come easy And some days it don't come hard Some days it don't come at all And these are the days that never end And some nights you're breathing fire And some nights you're caught in nice Some nights you're like nothing I've ever seen before oh, will again And maybe I'm crazy it's crazy and it's true I know you can save me no one else can save me now but you as long as the een hoop over voor de liefde. Lekker toepasselijk met Valentijnsdag. Meatloaf was dat. I would do anything for love. 0800-1121. Dat is het nummer dat je kunt bellen als je een vraag hebt. Of weet wat een stepperslurfhondje is. Of, of een muis drinken nodig heeft... Of waarom er uh, geen of weinig onderzoek wordt gedaan naar het feit of uh, vegetarisch, vegetariërs gezonder zijn dan de carnivoren. 0800 1121. Jos, goeienacht. Hoe is het? Um, tja, ik geloof wel goed. Geloof je? Ja, <laughs> hoe is het met jou, Jos? Nou, fantastisch. Ik vond het trouwens geniaal, want ik reageer op het vegetarisch natuurlijk. Oh. En je gaf al een, zelf een fantastisch antwoord, dus eigenlijk hoef ik niet te bellen. Gaf ik een fantastisch antwoord? Ja. Oh, nou ja, dan vind ik het wel fijn dat je even belt om daar iedereen even op te wijzen. Maar wat was het ook alweer? Ja, nou laat ik het even uit elkaar sleutelen, dat we in ieder geval op dezelfde grond zitten wat betreft de vraag. Ja. Als ik de vraag goed begrepen heb, wilde deze meneer graag weten uh, hoe het precies zit uh, wat betrekking... Met betrekking tot de relatie tussen vegetarische voeding en gezondheid. En met name kanker. En ook waarom hmm. uh, in de media uh, er zo weinig uh, over bekend is. En ook of er uh, onderzoek naar gedaan wordt. En zo ja, welk enzovoort. Maar misschien kun jij het wat simpeler samenvatten. Nee, nou ik vond, weet je. Uh, Ad heeft net de vraag gesteld. Ik heb hem toen samengevat. En jij doet het nu nog een keertje uitgebreid. Dus la laten we schakelen naar de, naar de antwoord. Het antwoord is. Ja. Ik ben zelf gezondheidswetenschapper, dus dan ben je eigenlijk zeg maar, acht onderzoeken. En dan ga je dus niet met patiënten eh, direct werken. Maar je gaat bijvoorbeeld jezelf fundamenteel afvragen... in mijn richting preventieve geneeskunde, wat ik gekozen heb. Hoe zit het nou eh, met betrekking tot de relatie voeding en kanker... Eh, met de relatie vegetarische, voeding en kanker, relatie vegetarische. En zo, dat is, dat is mijn afstudeerrichting. Dus eigenlijk gewoon precies de vraag... Of het onderzoek waar Ad van zegt dat het niet voorkomt? Uh, ja. ja ik, ik, preventieve geneeskunde is voeding, beweging en ontspanning met name. Oh. En Daar kun je dus 80% voorkomen van alle ziekten. Daarom heb ik dat ook gekozen. Alleen moet dan wel iedereen heel uh, verstandig worden. Maar moeten we vegetariër worden? Dat is de vraag. Uh, er zijn argumenten voor en tegen. Oh. Uh, de argumenten tegen zouden zijn dat dan de voedingsindustrie en, en de, de melkveehouders uh, uh, op korte termijn een minder goed inkomen hebben. Dus je, daar zou je wel iets aan moeten doen. Maar als je uh, richting gezondheid kijkt, naar onderzoek dus, en ook richting milieu, uh, dan zegt het onderzoek, en dat is uh, het beste tijdschrift op het gebied van voeding... Wetenschappelijk gezien is de American Journal of Clinical Nutrition. Dus kun je misschien even opschrijven oh. voor die meneer. Ja, dus American de Journal of clinical Nutrition. Maar dan nu ja. hoefde ik niet op te schrijven voor die meneer. Die meneer moet dat zelf opschrijven, want daar ja, hebben we natuurlijk... De kan als ik, maar de American... Journal of Clinical Nutrition is het meest gezaghebbende uh, tijdschrift op het gebied van voeding. Mm. Sowieso meeste onderzoek richting preventie wordt of in Amerika clinical... Ook de noodzaak het hoogst is, want daar is de obesitas en hartvaartziekten... en de McSitfood Food is daar het meest aan bezig. Dus daar wordt ook het meest naar de oplossing gezocht. En er is ook het meeste veld bij Harvard en al die instituten. Harvard heeft trouwens een fantastische preventieve website. Wist je dat? Harvard University. Maar Jos, ja? American Journal of Clinical... Nutrition. En de, de nutrition. conclusie van het onderzoek richting vegetarisch... is uh, dat mensen uh, minder chronische ziekte krijgen... en ook uh, ongeveer 6 tot 8 jaar langer leven. Uh, dat is de eindconclusie. Om het dan maar heel kort en simpel te doen zoals het in dit formaat moet. Hmm, hmm, hmm. Maar, maar is het dan zo dat, dat je het uh, American Journal of Clinical Nutrition... de American Journal of Clinical moet lezen... Uh, voor die onderzoeken of uh, zie je ook wel eens her en der in de Nederlandse media die onderzoeken verschijnen? Je kunt ook uh, Nederlands medisch komen. Maar het is inderdaad wel zo, valt mij op, uh, twee dingen. Als je de twee vertaling dingen. ziet naar de Nederlandse voedingsschade, met name naar Nederlands, bijvoorbeeld over de voeding, dan is dat een hele mager van wat ik op Harvard zie. Hè? Dus uh, Harvard uh, Universiteit die heeft een eigen fantastische website richting preventie en voeding. Nou, dat is veel beter, ook een veel betere voedingsschijf. Want zij gaan uit bijvoorbeeld van een nieuwe voedingsschijf. Die gaat erover dat je de helft groente eet, een kwart fruit. En, en dan voor, voor een kwart hoogwaardige dingen zoals noten, zaden, eh, wat zalm, eh, wat eieren. Maar alleen maar biologische eh, en, eh, eieren en zalm. Dus die, die schijf gaat veel verder dan wat wij... Dan de Nederlandse schrijf. Je hebt ook. Ja, een... maar zie je in de, Nederland, in de Nederlandse media ook wel uh, onderzoeken naar of vegetariërs gezonder zijn of niet? Uh, ik denk dat het. De, wat jij. Uh, was dus een geniale opmerking. namelijk de voedingsindustrie en de farmaceutische industrie. die hebben veel meer geld. Hmm. Uh, dan een ecologische boer ergens in Twente. Weet je wel. Dus je ziet dus de... eigenlijk weinig onderzoek in de Nederlandse media. of... Uh wereldwijd, ik heb ja. dus wereldwijd onderzoek gedaan, meta-literatuuronderzoek naar. En dan zie je dus dat er in Scandinavië en Amerika, en Japan en Zwitserland. en ook in de Blue Sons, dat zijn dus die vijf eilanden waar mensen meest meeste 100-plussers hebben. omdat ze ook vegetarisch eten, omdat ze een goede community hebben, omdat ze care hebben voor elkaar. Blue Sons. dat is ook nog een. Dus je kunt kijken op de Blue Sons. dat is een website. Het zijn vijf eilanden waar mensen honderd plus worden. en Bijvoorbeeld in Ikanawa en in... Uh, in uh, maar in de Nederlandse media zie je dus eigenlijk weinig onderzoek... naar of vegetariërs gezonder zijn dan uh, de niet-vegetariërs. Ja, in Nederland zie je het nou... Er is dus een verschil tussen welk onderzoek er is. Uh -huh. In Nederland, bijvoorbeeld RIVM... Uh, heeft ook een Nederlandse onderzoeksinstituut... die heeft ook al lang geconcludeerd... dat we meer groenten en fruit moeten eten. En dat slechts minder dan 10% voldoende groente en fruit eten. Dus als je de, goed, de Nederland, Maar wie leest nou die dikke uh, 600 pagina's... dikke wetenschappelijke rapporten van het RIVM? Dat is een van de meest gezaghebbende... wetenschappelijke instituten in Nederland. Maar wie gaat dat lezen? En welke journalist gaat dat lezen? Maar waarom staat het niet meer in de bladen dan? In de kranten? Nou, het. ik denk dat mensen liever naar een amusementprogramma kijken. Dan... Ja, het is gewoon te ingewikkeld. Te ingewikkelde materie. Nou, ik, ik, mijn zoon die gaat dus omdat mijn oudste broer is overleden aan, aan kanker. En ik ja. heb zelf, ja, ik heb ook een, een familiehistorie daarin zelf, ben een paar keer geopereerd. Maar uh, mijn zoon die is nu 23, hij studeert ook in, in Maastricht Gezondheidswetenschappen. En die is dus van plan om zich nu te gaan specialiseren in voeding en de preventie van kanker. En ja, de farmaceutische industrie die heeft dus veel meer geld. Dus er mm -hmm. wordt ook onvoldoende geïnvesteerd in onderzoek naar voeding. Want als jij gezonde sinaasappels en, en, en, en gezonde fruit en groente eet, ja, dan gaat de hele farmaceutische en de, nou ja, en de artsen, die krijgen allemaal minder werk. En dat is natuurlijk niet prettig. Ja, maar ik, ik lees de raarste onderzoeken. Wat lees jij? Ja, weet je, je het is, sowieso staat er iedere week staan er wel twee onderzoeken in de krant. Dat je denkt, van nou, nou, nou, dat ze dat hebben onderzocht. Noem eens wat. Ja, veel uh, mannen drinken meer bier dan vrouwen. Uh, uh, ja, Linkshandigen kunnen harder lopen dan rechtshandigen. Ik roep maar wat, weet je. Dat soort dingen komen dan allemaal voorbij. Ja, dus ik ben het heel erg met jou eens, uh, wat jij zei. Hè. Er, er zullen wel, en dat zei je meteen, als antwoord, er zullen wel belangen zijn. Hè. Wie bepaalt? Wie, wie betaalt bepaalt? Er zullen wel belangen zijn in de farmaceutische voedingsindustrie. Dat is één ding. En een ander ding is. Mensen kijken liever naar uh, amusementsprogramma. Dat, dat ze een dik wetenschappelijk rapport doen. En dus er is. Mijn zoon zei ook. Van, is een, en, en ook de artsen waar ik mee spreek. Is er is een enorme belang. Ja. Oh, dat mensen op een simpele manier. Die gezonde dingen brengen. Bijvoorbeeld ik vind. Uh, bij, bij een Tan Daar heb je zo'n Belgische tante. Die altijd seksuele voorlekening geeft. Ja. Goedelen. Ja. Goedelen precies. En die zag ik dus met artsen. Uh, ...aan de gang gaan over preventieve geneeskunde. Het punt is, als Goedele het doet... Hè, ja. ...blijf je kijken, want zij is gewoon leuk. Ja. Ze heeft ook nog een leuk Belgisch accent. En dan heeft zij het over, over superfoods... ...is dat wel of niet verstandig, weet je wel. En al dat soort dingen. Maar zij deed dat met cardiologen... ...en zij ging leuk dansen met die... En dat was een leuk... ...dus je moet eigenlijk de juiste mix hebben... ...van, van amusement, dus dat mensen blijven kijken... ...en dat je toch de boodschap leuk overbrengt. Want als je een GVO en een de boodschap wil overbrengen... dan is iedereen al meteen weg. Zitten ze al op het ondernet. Bij de wereld draait door, snap je? Mm -hmm. De uitdaging is, hoe kun je die goede informatie... bijvoorbeeld ook Chris Verbrugge... die heeft nog dat boek geschreven, de voedselzandloper. Hè? Uh, ja, maar daar is ook een hoop over te doen geweest. Maar Jos, heel even hoor. Want ik, dat wordt me nog steeds niet helemaal duidelijk. En dat ligt, uh, uh, ligt ongetwijfeld helemaal aan mij. Maar... Nou, nou ja, weet je, ik, hoor, ik snap jou wel van ja, mensen, lezen li mensen, mensen lezen, kijken liever een amusementsprogramma dan dat ze een ingewikkeld rapport lezen. Maar er zijn zoveel ingewikkelde rapporten waar dan vervolgens een uh, samenvatting of een conclusie uit wordt gepubliceerd. Ja, maar waarom jij... dan dit niet? Wat jij zei was dus het antwoord. Je hebt die zei er zijn de voedingsindustrie, hè? Ja. Vlees. Nee, ja, die hebben er geen belang bij, dat begrijp ik wel. Maar dat, dat wil niet zeggen dat ze het tegen kunnen houden als iemand jawel. anders het wel doet. Hoor oh, je wel, wat denk je van de reclame? Uh, je ziet nou een toename van diabetes en hartvaartziekten bij kinderen onder de tien. Omdat uiteindelijk de McDonald's en de voorlichting van de reclame op de tv het winnen van wat er werkelijk aan de hand is. Dus wat jij zei is precies de spijker op de kop. Er zijn uh, industriebelangen en, en die hebben meer geld en marketing. En, die, en, en de wetenschap, en dus ook, daarom is er iemand als Goedele, die dan uh, wel populair is en het leuk brengt, om daar een beetje, een beetje tegenwicht te geven tegen de, de valse voorlichting. Dus je had precies zelf de spijker op de kop. Snopje? Nee, maar ik begrijp Kijk, ik begrijp, ik begrijp nu enigszins de conclusie van jouw vrij lange verhaal. Is ja. dat uh, er niemand baat bij heeft om uh, een uh, onderzoek te publiceren. waaruit blijkt dat vegetariërs gezonder zijn. Maar we, de, de vegetariërsvereniging, zou die dat dan niet moeten doen? Ja, ja maar is niet geloofwaardig ook... natuurlijk. Die is natuurlijk niet. Uh... Ja, precies, maar die hebben weer weinig geld. En, en, snap je? Maar. maar... Uh, uh, op, op... En de gezondheid, dat is dan helemaal jouw hoek, de gezondheidszorg uh, en de overheid. Zouden die dit soort dingen dan niet, uh, als zou we een onderzoek niet meer moeten meer aan moeten doen. Preventie krijgt slechts 2% van al het geld, terwijl 80% van de ziekte te voorkomen zijn. Dus als ik eens een keer met de minister van Volksgezondheid mocht praten... Mm -hmm. maar dat zal een heel moeilijk gesprek worden voor haar... dan zou ik haar aanraden om meer aan preventie te doen en dat we minder... Uh, uh, want bijvoorbeeld van de farmaceutische industrie. Ja. wordt het Echt, dus allemaal wetenschappelijk. Maar heel veel van wat er in een Lancet, in een British Medical Journal staat. ook aan, aan wat medicijnen en bijwerkingen... dat is ook niet allemaal onafhankelijk financieel. Ja, het is je? natuurlijk ook, maar ja, maar het is natuurlijk voor een politicus veel, veel sexier. om te zeggen van. Uh, ik ga geld steken in de bestrijding van kanker. Ik ga geld steken in de bestrijding van uh, uh, uh, diabetes. In plaats van, weet je, dat, want als je dat als je het hebt of je kent iemand die het hebt, dan, dan wil je daar wel dat daar geld naartoe gaat. Maar als je het tegen gezonde mensen zegt, kom uh, allemaal met je geld, dan gaan we onderzoek doen naar hoe we kunnen voorkomen dat je ooit ziek wordt. Ja, dan dat is natuurlijk een minder aansprekend verhaal. Ja, voor mij. Is omgekeerd, want als ik... Als ik... In, feitelijk zou dat natuurlijk ook zo moeten zijn. Ja, precies. Dat we met z'n allen dan kunnen voorkomen dat we ziek worden, dat zou slim zijn. Ja, ja daar moeten we dus ook naartoe. En ik, hoop, ik denk ook dat het over 30, 40 jaar er is al in, in sommige landen veel meer aan de hand. Wat je in Amerika ziet is super interessant. Aan de ene kant Gaan steeds meer mensen heel ongezond leven. En nog meer diabetes creëren. nog meer obesitas. En aan de andere kant. Dat mensen superbewust gaan leven. En, en ook bijvoorbeeld de Harvard University. Is dus de meest gezorghebbende universiteit ter wereld. En daar, in de afdeling preventie. Daar, wat ze daar nu aan het doen zijn. Dat is revolutionair wereldwijd. Dat is fantastisch. En ja, dan moet het toch gewoon onze kant allemaal uitkomen. Dat komt vanzelf dan. als mensen zoals ik en andere wetenschappers... zoals nu mijn zoon ook, want hij heeft de toekomst. Want ik ben misschien over vijftig jaar al ja. dood. Ja, mijn Jos, zoon... Jos, ik ga afronden. Ja, maar je bent het wel met me eens... dat het verstandig is om wat meer aan gezondheid te gaan doen. Ik ging afronden. Ja, maar dat is mijn vraag. Ja. Nee, dat weet ik, maar dat hij, ik heb dat al lang al gezegd. Dus ik ga afronden, Jos. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Tot de volgende keer, dag. 0800 1121. Cor. Hey. Hallo. Nou, dat duurde even. Ja. Dat is een juiste conclusie. Dat was wel conclusie. interessant, hoor. Dat, uh... Oh, gelukkig. Ja. Ik zeg ben het ook eens. wel uh, minder vlees gaan eten en meer uh, groenten enzovoort. En voel je je gezonder, ik, ik, uh... Oh, ja. Ik, ik heb een hobby fiets maken al uh, heel lang. Mm -hmm. En uh... Ik heb het wel eens gehoord hoor, maar ik ben het vergeten. De, de bel op een fiets zit altijd aan de, meestal aan de linkerkant. En ook de dynamo. En dat had een reden. Oh. Ja, en toevallig had ik uh, een rechtse bel in mijn handen vandaag. Ik denk, oh ja, hoe staat dat ook alweer? En nou. Uh, toen kwam de nachtszuster. Ik denk, nou, dat uh, ga ik ja, eens even vragen. Dat is inderdaad het moment natuurlijk. Ja. Maar wat is een rechtse bel? <laughs> nou, links en. Gewoon links op ja. rechts op het stuur. En dat klepeltje. Oh ja, als die links zit, dan moet natuurlijk het dingetje ook aan de linkerkant van de. Ja, ja want als je het omdraait, dan nou, dat belt dat niet zo makkelijk. Nee, dat, dan moet je heel de hand over de bel doen. Nee, dat, uh... Oh, dat is onpraktisch, inderdaad. Ja. Maar die rechterbel komt heel weinig voor in de rechterdynamo. Ja, misschien uh, uiteindelijk een bepaald land, Engeland of zo. Ik... Waar je links rijdt. Of... <laughs> ja. Als je links rijdt, zit je bel rechts. <laughs> ja, dan gaat het ja. andersom. Ja. ja, want misschien wordt je stuur dan zwaarder aan één kant. Nee, dat zal het nee, niet wezen. Nee, het, het, het had iets te maken met... Uh, dat je rechterhand bezet is. Als je rechts bent. Dan heb je natuurlijk met je rechterhand. Het, het meeste, uh, de meeste. kracht op je stuur. Dus oh, dan ja. kun je je linkerhand wel eventjes. Beter je linkerhand loslaten. Dat weet ik echt niet. Nou, je hoeft je hand niet helemaal los te hebben. Hè. Nee, maar ja. Je, ja, maar als je gaat bellen. Dan is het toch de balans uit je hand. Ja. En dan kun je beter je krachtige hand gewoon nog hebben, terwijl je met, je met je linkerhand allerlei bewegingen maakt... om een belgeluid te produceren. Wauw, interessant. Nee. Ik weet het niet. Uh, ja. Nee, dat, ik, het was volgens mij wat anders. En je dynamo zit ook links? Ja. Links tegen je in, wiel. Je hebt ze ook weer, uh, weer rechts, hoor, die dynamo's. Nou, ik weet... Ik, ik, ik, ik, Kijk, ik, ik heb een ja. hele doos al verzameld van dynamo's. Maar ja. ik heb hem wel. Nou. Vijf procent of zo. Dat, dat, dat, dat is contra. Je, de, de dynamo heeft niet de toekomst hoor, Cor. Want tegenwoordig heeft iedereen een lampje gewoon met een knopje. Dat je niet meer zo hard hoeft te trappen omdat ja. dat dynamo te hebben. Uh. Maar goed. Ja, dat is ook zo. En dat, dat vind ik ook verschrikkelijk milieuverpestend. Uh, al die batterijlampjes. Ja. Kijk, ledlichtjes. Ze kosten heel weinig batterij. Mm -hmm. Maar hoe vaak blijven ze niet aanstaan... en, uh, ja. en al die lampjes en bij gaat... elkaar. Ja, en als, want de lampjes worden vaak heel goedkoop uitgevoerd, de koplampjes. Ja, gaan ze een Dat ik vandaag ook in mijn handen. En, en de batterij, ja, dat... Uh... Ja. Goed, ja, dus waarom ik, uh... zitten de Bel en de Dynamo meestal links op een fiets? Ik zet erbij dat het de fiets is. Zo. Ja. Ik ga op zoek naar een Cor. Nou, bedankt alvast. Ja, bedankt ik voor de vraag. Luisteren. Oh, dat hoor ik altijd graag. <laughs> Goeienacht, hè? Ja, oké, okay, dag. Dag. Ringelingeling. Ja. Ring my bell van Anito Ward was dat op radio 1. Uh, mocht je weten waarom de bel meestal links zit op het stuur van een fiets, bel dan even naar 0800 1121. En bel ook als je weet of een muis drinken nodig heeft. En zo ja, wanneer. Weet je hoe lang duurt het voordat de muis omvalt omdat hij te weinig drinkt. En uh, Bertha Den Bos wil weten wat een stepperslurfhondje is. Dus 0800 1121 als je het antwoord daarop weet. Joop, goedenacht. Goeienacht. Hallo, zeg het, Kijk het eens. Je eens uh... oh, ja. Kijk je wel eens naar teletekst? Nee. Oh, nou... Nou, ik wou zeggen ik wel... ja, maar nee. Ja, nou, het nieuws nog wel eens. 101. Ja, en misschien ook 401. Daar staat het grappige nieuws op. Oh, ja, dat weet ik nog van vroeger. Vroeger altijd ja, even kijken. Maar de... tegenwoordig heb je alles... Natuurlijk op Twitter 150.000 keer. ja. Grappig. Ja, klopt. Maar het is wel lekker stilstaand. Het doet heel ouderwets aan. Maar <laughs> ik kijk hem nog vaak naar. Ja. En uh, je hebt ook een pagina. En dat is 222. Mm -hmm. En weet je toevallig wat het is? Nou, ik ga er even zo lang over nadenken... dat ik het stiekem op kan zoeken. Mm -hmm. Even kijken... Hups. Oh, dat is een rare pagina. Pagi nou, het was altijd een normale pagina. Ja, en het is Want, nu pagina niet gevonden. Uh, ja. Het is een lege en, pagina. En normaal staat er ook bij uh, wat het voor pagina is. Nee, er staat: ga terug naar de startpagina. Maar oh, misschien nou, dat hij ja. op internet okay. iets anders doet dan op de televisie, hè? Maar dan moeten we even bellen naar de nos, tegen de tekst. Er zitten altijd mensen, Ja. Dat is een mooi klusje voor jou. Ja, maar dat is niet het format van dit programma, hè Joop? Want dan kan ik natuurlijk ja, over, de, over de hond kan ik wel uh, Diergaarde Blijdorp gaan wakker bellen. Maar zo werkt het niet. Het is het idee van we gaan ja. kijken of er iemand naar Radio 1 luistert... die gewoon het antwoord weet. Maar dat zou een kruising ja. zijn. Ja. Uh, dat zou zijn. Tussen een miereneter, een poes en, en een eend. Maar uh, die pagina, een dat was een hele mooie pagina. Ja. Want dan kon je zien wat er op Nederland 1, 2 en 3 uh, is. Ja. Dus dan zie je gewoon op Nederland 1, 2, 3 en wat er gewoon uh, speelt. Ja. En die was er altijd actief. En nu is die dus uh, sinds een dag of vijf, denk ik, uh, onbereikbaar. Oh, nog niet nou, en zo lang? Dan stel ik. Nee, nee. Ik oh. hou het uh, per minuut bij, zo wat. Maar uh, ja, ik stel de vraag, maar het is toch wel leuk om daar live heen te bellen, toch? Naar, naar de collega's van uh, Teletext? Ja, dan weten we ook eens een keer wat die doen en waar het dan ligt. Er nou zit, zit, uh, zit, zit, zit nu natuurlijk iemand, Teletext, ja... Maar er, er wordt, nu... ja, maar ja, er wordt uh, altijd aangevuld uh, op de ja. gekste tijden. Om dus iemand is teletext iemand bij in. te houden natuurlijk. Maar, moet ja, ik, ja, maar ja. dat is. Uh, uh, want vroeger hadden we hier gewoon een intern telefoonboek liggen. Met ja. alle interne nummers. Maar dat is tegenwoordig op de computer. En daar kunnen we s'nachts niet in. Dat is om te beveiligen dat mensen s'nachts alle nummers uit het telefoonboek gaan bellen. Oh, maar jij hebt zo wel je wegen. Dat je is wel, wel waar. Nou, ik denk er even over na, ja, uh, Joop. Maar misschien hebben, staan we er gewoon wel aan op de afdeling Teletext en dan bellen ze ons zo. Dat zou heel sympathiek zijn. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, uh, fijne nacht. Oké, okay, dankjewel. Doeg. Doeg, dag Joop. Ja, dus wat is er gebeurd met pagina 222 van Teletext, als je het weet? Je zit misschien teletekstpagina's te vullen. 0800-1121. Um, eens even kijken. Johan. Goedemorgen. Hallo. Hallo. Um, ik, heb, ja, ik heb ook een vraag over een bel. Ja. Uh, ik heb nogal veel schaatsen gekeken de afgelopen dagen. Oh jee. Oh jee. En ja, heb je 500 het... meter? Ja. Heb jij niet gekeken dan? Nee, erg hè? Ja, nee, het is heel erg mooi. Nou ja, ik heb er gewoon echt nog helemaal niets van gezien. Nee, ik heb, ook, ik ik heb de openingsceremonie gezien. Ja, dat heb ik nog net helemaal niet gezien. Nou, die heb ik niet gezien. Aan. Nee. <laughs> het, het echte sporten is fenomenaal. Oh, gelukkig. Vind ik heel erg. Leuk. Ja, maar weet je, er is toch eigenlijk helemaal. Ik mag het niet zeggen, hè, we zijn de nieuws- en sportzender. Maar er is toch ja. eigenlijk helemaal geen zak aan dat schaatsen. Want je weet bijvoorbeeld al dat er een Nederlander wint. Nee. De spanning is eraf. Nee, wat je zegt, een, een, een Chinese mevrouw, de duizend Nou, om. poe, poe, poe. Er heeft één ja, te, te, te, te. keer een Chinese mevrouw. Ondertussen hebben wij 724 medailles. Wij hebben de medaille voor de meeste keren pootje over. We hebben de medaille voor de beste klapschaats. We hebben de medaille voor de langste veters. We For hebben trak, de medaille uh, voor het strakste pakje. We hebben de medaille uh, sowieso bij, bij de openingsceremonie al gekregen voor het leukste haar voor Mark Tuitert. Oké, okay, nou, perfect. Ja. Dus, uh, maar, ja. Nee, het is, het is toch een <laughs> hele mooie sport. Ik kan het niet anders zeggen. Gelukkig. En, ja. en er zit, er zit de, de, de Nooren uh, hebben concurrentie. De Duitsers zorgen, uh, Duitse zorgen voor concurrentie. De Italianen, de Canadezen, de Amerikanen. Ja, god. Nee, dat is wel... Belgen, Belgen doen dat ook. Mm -hmm. Dat is wel concurrentie. Dus het is wel heel knap. Maar mijn vraag is, ze rijden die 500 meter... Ja. Die worden weggeschoten, zoals het heet. Oh. Die schaatsen één baantje, ze weten van tevoren, of één rondje. Ze weten van tevoren eenmaal een binnenbord, eenmaal een buitenbord of andersom. Meestal wel, en ja. Toch, en toch gaat na, 50, nee, na, na 25, 30 klappen die ze gemaakt hebben de bel voor de laatste ronde. Het is de eerste en de <lacht> laatste ronde. Ik <lacht> ga je toch niet bellen. <lacht> een beetje onnozel inderdaad, hè? Ja, je kunt, je kunt zeggen, de vraag is onnozel, maar ik vind het bellen nog veel onnozel. Nee, het zou ook Echt. heel grappig zijn als er een keer een schaatser was die zei... Nee, nu al? De laatste ronde, we zijn net begonnen. Ja, nee, ja, bijvoorbeeld. Zoiets. Of als ja. ze niet bellen, dan ja, nee, gaan we de laatste ronde dan in. Maar zou het, het ja, ja het, het... dat ze door blijven schaatsen ook? Bijvoorbeeld. Dat zou helemaal op zich... Ja, maar... Nee, dan verdeel je je krachten verkeerd, hè. Ja, het, het luistert natuurlijk allemaal heel nauw ja, nou, die gasten die exploderen, echt waar. Die bel, of die, die, die, die meneer met, met de pistool die, die schiet. En ze exploderen en het is echt, echt een rondje binnen buitenborg klaar. En de snel bel voor de, de, de laatste, laatste ronde, ronde. Ja. ja. Nee, dat vind ik over. Misschien is het zo dat in het Olympisch Stadion, dat op het moment dat ze aan de laatste ronde beginnen, iedereen nog snel iets te drinken wil bestellen. Dus dat ja, het meer voor het publiek is dan voor de schaatsers. Dan moeten ze aan het invies liggen, want dan moeten ze wel heel vlug zijn. Ja. Echt. Dus uh, nee, dat was mijn vraag. Goed, laatste ronde. Ik vind het een goede vraag. En die, uh, die, de antwoord op die meneer met het vlees eten dat is heel duidelijk. Waar zijn we ooit mee begonnen? Ja, dat is met brood natuurlijk. Nee. Ja. Natuurlijk niet. Het is toch veel te arbeidsintensief... Nee hoor, de ze de, de, nee, hadden de tarwe en die moesten ze wel even goed houden. Dus die werd vermalen in, in, in het oude, de oude Egyptenaren. En, en daarom zijn we brood gaan eten. En daar hebben ze een papje van gemaakt en dat papje legden ze te drogen in de zon. Ja. En toen, toen hadden ze brood over. Tuurlijk. En zo konden ze het gaan konden ze langer langer bewaren, het voedsel langer bewaren. Oh. Brood is de hele geschiedenis door ja. van levensbelang geweest. Ja, maar dat, nee, ik bedoel, dat zou ik ook. Ja, bakker is het mooiste beroep van Nederland, hè, Johan? Ook al. Maar, en bakkers ja. zijn de belangrijkste mensen van de hele wereld. En de slimste ook. Daar zeg ik, ik ja. niet helemaal. maar na, na schaatsers. Eigenlijk nee, zou jij een medaille moeten krijgen. Die hebben een bel nodig, anders stoppen ze nog niet eens. <laughs> nee, precies. Dat kunnen ze <laughs> niet onthouden. Nou goed, 0800-1121. Als je weet waarom er bij de 500 meter zelfs nog gebeld wordt voor de laatste ronde. Dat verwoord ik goed, ja. hè? Zo, oké. Okay. Dat is perfecte uh, omschrijving. Uh, nou, hartstikke fijn. Hey, uh, ik vind je er vroeg bij vandaag, Johan. Nou, ik was al veel eerder, maar ik, kom, ik heb het heel erg druk. Het is Valentijn. En de, vond... eten we Valentijns brood... Ja, mevrouw. 100, ik, ja, dat zal ik pas doorsturen. 120 uh, harten moet ik al om uh, 9 uur kwart over negen klaar hebben. Ik kom eens halen. 120 harten. Harten? Broodharten? Broodharten. Ja, broodharten. Nou, schat. Ik, ik, uh, ik zeg het maar. Ik hou van je. Hier heb je een broodhart. Zoiets. <laughs> Doe de, nee, je, je moet natuurlijk de croissantjes voor ontbijt op bed. moet je natuurlijk uh, een broodhart, ja, is Johan. Geef jij je vrouw een broodhart vandaag? Ja, ik heb er 120 in bestelling. Jij hebt sowieso ja, een broodhart. Ik heb, nee, ja, ik heb alles van, het, van brood. Nee, dat is echt waar. Ik moet er 120 om kwart over negen klaar hebben. Ja, uitdruk. broodhart. En er liggen er sowieso al een 30-40 uh, voor de losse verkoop in de winkel. En de rest van het jaar is het hardbrood? Dat ligt er maar aan dan je <lacht> dat, dat <is> <lacht> Hoe lang je het laat liggen. <lacht> nou, bedankt Johan. Ik ga op zoek naar een antwoord voor je. Fijne valentijnsdag, hè? We gaan het proberen, dankjewel. Joe, dag. Hoi. Andreas. Hallo, oh, goedenavond avond, Astrid. Hé, hey, hallo. Hoe gaat het? Ja, goed. Heb je, me nou, heb je me nou weer op de speaker staan? Ja. Je leert het ook nooit, hè? Nee, ik pak het even in mijn handen. Warte. Ja, pak jij het eens even gaat in je het, handen. Gaat het nu beter? Een stukken beter, Andreas. Zeg ah, het eens. Oké, okay. ten eerste, ik wou vragen als ik 10 seconden groetjes mag doen aan een eenzame chauffeur. Dave. Nee, geen oh. Dave meer. Nee, nee, nee. Uh, Karel. Uh, eenzame chauffeur Karel. Maar Andreas, wat is er gebeurd met Dave dan? Dat hij niet eenzaam meer is? Nee, het is nog steeds... Nee, Dave heeft geen nachtdiensten deze week. Oh, dus. uh, hij is wel eenzaam, namelijk... maar niet wakker. Ja, inderdaad. inderdaad. <laughs> Oké, okay, nee, dan heb nee, ik een beeld. Maar het deze is Klaas of uh, Karel. De... Ja, Karel vanavond uh, zeer eenzaam nu momenteel ergens in de buurt van uh, Appeldoorn. Uh, en ik begroet hem uh, hartelijk. Ja, nou daar zal hij van opknappen. Ja, hij zat <laughs> zich uh, op te verreugen. Zei dus, dus, uh, hij ik... kon niet wachten. Hij kon haast niet wachten, inderdaad. Maar He. ik kon ook niet wachten om mijn vraag te stellen. Nee, dat nee. begrijp ik. Zeg het eens. Uh, nou, het gaat om het volgende, Astrid. Uh, onze geliefde Willem-Alexander... En zijn vrouw, mevrouw zorgeert ja. ja. Ja, ik ben er nog. Ja. ja, Stel voor dat die twee dus geen kinderen hadden kunnen krijgen. Niet hm. dat dat het geval bleef te zijn, maar stel voor. Ja. Was het voor hun toegestaan om een kind te adopteren... Hm. en zowel was dan het kind volwaardige koning of koningin geworden... Dat is mijn vraag en als iemand de antwoord het, uh, weet, weten, dan uh, zou ik hem of haar uh, heel dankbaar zijn. En wat moet diegene dan doen? Bellen. Naar? Naar 0800-1121. <laughs> maar ik moet eerlijk zeggen, ik uh, krijg nooit uh, de lijn bij 1121, maar altijd bij 1101. Ja, dus, jij belt uh, stiekem het oude stand.nl nummer, hè? Ja. Ja, God. ja. God, Maar dat doe ik het niet stiekem, want ik bel ook regelmatig op mijn stand.nl. Dus dat doe ja. ik het uh, heel openlijk. En, uh... Maar als ik jou was, dan zou ik zorgen dat niemand dat weet, want straks is natuurlijk 0800 1101 ook in gesprek. Ja, dat is een goeie. Maar ja. goed, gelukkig zijn we niet live, dus die kunnen wij ik, eruit Zal ik dit halen. stukje eruit knippen dan? Ja, die knippen wij eruit. <laughs> dus dan, dan pakken we hem gewoon terug bij het moment dat jij zegt uh, ik bel naar 0800-1121 en dan start ik het nieuws in. Ja, ja, ja. inderdaad. <laughs> Oké, okay, dus wat moeten mensen doen die het antwoord weten? Bellen met 0800-1121. Andreas, dank je wel hè. Ik dank je vriendelijk. En een goede reis. Hetzelfde dank je. Oh, en goed. Andreas? Ja. Doe je de groeten aan Karel bij Appeldoorn? Dat, dat doe ik het zeker. Dat doe ik het hartelijk. En uh, ik verheug me om hem morgenavond weer te zien uh, bij het laden. Bij het laden, ja, dat lijkt me ook een goed moment. Goeie rit, hè, André? Dank je. Dag. Doei, doei, doei. Hoi, hoi. Zo eenvoudig is het: bellen naar 0800 1121 met al je vragen. En natuurlijk ook met al je antwoorden. Bijvoorbeeld als je weet hoe het zit met kinderen en Willem-Alexander en Maxima. Nachtzuster, een programma van Max.